Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rotterdam The Hague Airport moet niet verder groeien. Dat vinden gemeenten om het vliegveld heen. Ze zijn bang voor meer herrie en uitstoot. Er vertrekken nu elk jaar 1,8 miljoen mensen. Het is de derde luchthaven van het land. Vanaf 2025 moet het vliegveld een nieuwe vergunning krijgen. Dat wordt in Den Haag op het ministerie besloten. Het vliegveld zelf vindt dat ze nog wel kunnen groeien... omdat vliegtuigen stiller worden... Dat zou, dan zou er met groei minder overlast zijn, schrijven ze in de plannen. Alleen de chauffeur van een shovel die door een politieafzetting reed zit nog vast. Na de protesten in Den Haag dit weekend. Boeren en klimaatdemonstranten maakten allebei hun punt. En de politiechef vertelde gisteren al wat er gebeurde met die shovel. Een vervelend incident, daar is iemand met een shovel door een hek van de gemeente gereden. Die... Uh... De chauffeur is aangehouden, de schade gaat ook verhaald worden. Er wordt verdacht van vernieling en verzet tegen aanhouding. Bij dat klimaatprotest werden 700 mensen opgepakt. Die zijn allemaal weer vrij. Een biologische pieper, een winterpeen of trosje uien? Ze zijn te duur, zeggen bioboeren. Ze willen dat de supermarkt de prijzen van biologische spullen naar beneden schroeft, zeggen ze in het AD. Nu kost een bio-winterpeen bij een gemiddelde supermarkt 80 cent meer dan niet-bio. Terwijl de kosten om het biologisch te maken maar 15 cent hoger liggen. De boeren vragen supermarkten om minder winst te maken op bioproducten. En not your usual voorstelling gisteren in Fluitenberg, een dorp in Trenten. Daar stond het rijen dik. Niet voor een optreden of een concert, maar voor de koeiendans. Want de beesten mogen na een winteropstal weer de wei in... Ze gaan echt springen, rennen en uh, zijn hartstikke blij. Het is dus net een beetje als een, een kind die uh, lekker enthousiast is. Uh, lekker ja, wegrent, zeg maar. En dan gaan ze tegen elkaar bokken met hun horens. En uh, ze gaan met hun hoofd in de grond soms uh, graven. En uh, met de voeten graven, poten, zeg maar. Ja, het, uh, gewoon leuk. Het was uh, vlak daarna wel even klaar met lachen. Want sommige koeien waren zo enthousiast dat ze door de hekken braken. En in het verkeerde weiland belanden. En dus moest de boer achter ze aan. Het weer dan nog, is zacht. 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Er valt nog een buitje, maar er is ook zon. Het waait hard, vooral aan zee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB. De ochtendspits is nu vrij snel aan het oplossen. Het is nog wel druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. De rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Knoopend Amstel over 14 kilometer. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Nou, we zoeken op een goede balans tussen leefbaarheid, hoe je kan wonen. Ook woning voor ouderen, daar moet je ook op letten. Dus zorg dat er verschillende soorten woningen zijn. En dat we iedereen kunnen huisvesten. Dank u wel. Hallo. Goed. Dan gaan we naar de derde ronde in dit debat. Dat was de woningbouw even in het kort vanuit Zandvoorts perspectief natuurlijk. Het thema is nu stikstof en natuur. Het CDA, de Oranje en de BBB is blijven zitten. En we bespreken ook een programmapunt van de boer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 Uh, om toch ja, die gaskraan uh, dicht te draaien. En daarom zijn we toch wel voor een brede energiemix. Ook zeker kernenergie. Fijn dat we daar met z'n drieën het over eens kunnen zijn. We moeten inderdaad verder ook kijken naar zonne-energie, windenergie. Uh, en dat wil ik graag een brede mix zien. Uh, PVV, is uh, kernenergie voor Noord-Holland uh, uh, slim? Moet er eentje bijgebouwd worden? Ja, ja zeker. Dat is hartstikke slim. Want daar... Uh...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 De oplossingen van de v. Nou, eerst. Nou, dat is het verschil. Daarom, asielzoekers staatshouders. staatshouders vinden we toch. We moeten ze inderdaad blijven, uh, uh, blijven opvangen. Maar uh, opvangen in de eigen regio is ook voor ons een, uh, een standpunt om, uh, om toch die lasten te.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 Want jullie moesten opstaan en heen en weer flitsen. We praten zo nog wel even na, want wij gaan het programma afsluiten. Het is bijna 12 uur. Ik moest nog wel even vertellen dat er op toonblik gecollecteerd wordt voor Jantje Beton in het centrum. Ja, dat is, daar hoef je niet voor te stemmen. Nee, ik krijg nog geld in handen. Ja, ja. Goed, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort, politiek gezien, helemaal vol. Op. De techniek is gedaan door Isabel Gurdensen, redactie Hans Botman.